Goedemiddag. Je luistert naar Almere on air. Mijn naam is Kevin. Ja wel. Het oude vertrouwde stemgeluid terug op de Almere lokale omroep. Het programma heet Almere Actueel. Ik verblijf je vandaag met alle muziek en natuurlijk de berichten uit en over jouw stad. Nieuw, verfrissend, anders, maar vooral Almere. Hey, Dit is Almere on air. Mm. <laughs> hey, yeah. Van que que no, no me conociste nunca de verdad ya se fue la magia que te enamoró. y es que no En voor een grapje klaar. Vuile praat tot smorgen <grapje> De maatregelen verliep dit jaar anders dan anders door de maatregelen rond het coronavirus. Gemeente Almere bedacht een alternatief om op vrijdag 24 april toch op een feestelijke manier te onderscheiden Almere's te verrassen. Vanaf tien over negen reden er twee auto's door Almere en werd aangebeld bij de te onderscheidenen. En uh, via een scherm was op dat moment een live verbinding met de burgerzaal van het stadhuis. Hier stond burgemeester Frank Weerwind of lokale burgemeesteres Hilde van Gaderen. Een van de twee gaf een persoonlijke speech aan de decorandus. Omroep Flevoland filmde de momenten van deur tot deur en zonde dit live op televisie uit. 17 almeerders kregen vrijdag een koninklijke onderscheiding voor hun bijzondere activiteiten van de samenleving. Het gaat om acht leden in de orde van Oranje-Nassau. Gerard Kopal, Ingeborg Korte, Isabel de Lange-Kil, Ruud van Nes. Olof Nieuwenburg, Maria Nieuwenburg-Jansen, Ambro Grote van Haar en Alex Waterman. Daarnaast waren er negen ridders in de Orde van Oranje-Nassau: Jean van Al, Joop van Leeuwen, René Maartens, Hanneke van Milgen de Jager, Gobind Ramkaloep, Ruud Sliphorst, Cora van Sprundel Spaans, Koos van Tuilingen en Paul de Wit. Er wordt nog gezocht om één landelijk moment waarop alsnog een feestelijke bijeenkomst kan worden georganiseerd. De koninklijke onderscheidingen werden dan uitgeraakt in het bijzijn van familie, vrienden en collega's. Wanneer dit zal zijn is afhankelijk van het verloop van het coronavirus. Almere On Air Wat in Genaai en Dance Monkey op jouw Almere On Air. Heb jij verzoekplaatjes of heb jij toevallig ook berichten van je sportvereniging? Organiseer je een wedstrijdje of een etentje? Laat het ons weten, dat kan via de e-mail op actueelapenstageomroepalmere.nl Dus actueelapenstageomroepalmere.nl Shame like a diamond Shame like a diamond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 Hier helemaal heen. Op jou heb je te wachten. Je hebt me keihard voorgelogen, voorzoden mieten en bedrogen. Dus droog die draden in je ogen.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 En ik leef niet meer voor jou, daarmee zijn we aangekomen. Bij de tijd voor het volgende berichtje. De brandweer is in de nacht van een vrijdag op een zaterdag. Druk bezig geweest met het blussen van een hooibrand aan de prikweg in Almere Pampus. Rond half drie in de nacht werd de brand ontdekt. Het kostte een paar uur voor het zijn brandmeester kon worden gegeven. De gemeente Almere heeft gezorgd voor een graafmachine om de brandende hoop hooi uit elkaar te trekken. De brand werd onder meer bestreden met de schuim uit uit Lelystad. Bij de hooibrand kwam veel rook vrij en ervoor zorgde dat er veel stankoverlast was in Almerepoort. Waardoor de brand is ontstaan is niet bekend. De brandweer was om tien uur zaterdagochtend nog altijd bezig met de nablus ervan. ja het is al helemaal klaar, kom maar naar me Menina, fica à vontade. Entre faça kom me liga mais tarde, naar me toe, kom me liga, mas maar naar Quero toe, kom maar naar madrugada toe, kom maar naar me toe, kom maar me me toe, kom maar naar me toe, o maar naar me Você, je chiller, chiller, chiller, chiller, chiller, chiller, chiller, chiller, chiller, chiller, chiller, chiller, chiller, te pegar e depois namorar, chiller, chiller, chiller, chiller, chiller, chiller, chiller, chiller, chiller, chiller, chiller, chiller, chiller, chiller, chiller, chiller, chiller, chiller, chiller, Só, que hoje vai rolar o tch tch tch tch tch tch tch tch tch tch tch Staps nem balada, quero curtir com você na madrugada Dançar, rolar. até o sol raiar Gata me liga, mas Staps nem balada, tem Gustavo Lima, pé de madrugada Danza, rolar. que hoje vai rolar O Tje, tje, tje, God, I'll say, Tola, Gustavo Lima. I'll let you, Tet, Anders, maar vooral Almere. Dit is Almere On Air. Jackson en Billie Jean. We gaan snel door naar het volgende nummer, want die is zo lekker. Wat ben jij eigenlijk aan het doen nu, deze Koningsdag? Ben je een beetje aan het dansen in je woonkamer of toch maar weer Netflixen? Maar goed, hier is Despacito. Louis Fonzie.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 Bacito, pero respirar tu cuello despacito, deja que te diga cosas. Hacerlo en una playa en Puerto Rico Hasta que la sola escrita en bendito Para que mi sello se quede contigo Pasito a pasito, suave suavecito, lo vamos pegando, poquito a poquito a mi Los Lugares favoritos Favorito, favorito pasito a pasito, suave sabecito, lo hago pegando, poquito a poquito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 Ik ik gek van bedriet, maar met tranen die kun ik jou niet. Ja, alles gaf ik jou, zelfs mijn gevoelens, die ik eerder nimmer deelde met een verhaal. De warmte die ik gaf en terug verwachtte gaf je een ander, en ik bleef in de kou.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 Jij bent met tranen niet waard. Jij krijgt je lachen niet van mijn gezicht, maar ik jank van binnen. Soms word ik gek van de maar want tranen die gun ik jou niet. Vandaag 23 april heeft bestuurslid Conchita López Vega van het Jeugdfonds Sport en Cultuur het eerste Sport en Cultuur tasje uitgeraakt aan een gezin in Almere Haven. Op initiatief van Jeugdfonds Sport en Cultuur Almere en de buurt Sportcoaches van de Schoor zijn er 500 tasjes samengesteld die de komende dagen worden verdeeld. De gemeente Almere en Sportief Almere hebben dit initiatief mede mogelijk gemaakt. In deze opvallende tasjes zitten sport- en spelmaterialen, knutselspullen en een muziekinstrument voor de kinderen die nu goed kunnen worden gebruikt. Via verschillende intermediairs zijn gezinnen die een extraatje konden gebruiken benaderd om een aanvraag hiervoor te doen. Binnen drie dagen waren er al 500 aanvragen binnen waarmee alle tasjes een goede bestemming krijgen omdat het enthousiasme zo groot is, maken we graag nog veel meer kindjes blij. En wil je hier een financiële bijdrage aan leveren? Dan kunt u natuurlijk even contact opnemen met Yvonne Wolf. Dat kan via Griekse ei Wolf met F, apenstaartje, de dubbel F. Apenstaatje de schoor.nl. Almere On Air Anders. Maar vooral Almere. Dit is Almere on air. Walking down 29th in park. I saw you and Anders on. Only a month we've been apart. You look happy So you walk inside a bar You said something to make you love I saw that both your smiles were twice as white as ours Yeah, you look happier, you do Ain't nobody hurt you like I hurt you But Ain't nobody love you like I do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 In an empty bottle, and telling myself you're happier, on you? Hey, yeah, hey, yeah, hey, yeah. Well, ain't nobody hurt you Guess you look happier, you do My friends told me one day I'll be waiting here for you. Ik ben in Amsterdam geboren, driehoog achter op de Boemgracht, waar je in je nest kan hoorn. Als buurman Ali maakte, s'nachts de straten waren om te spelen. We zwierven door de hele stad en we geloofden nog een hele tijd. We jatten appels op de markt in hey Amsterdam. Ze zeggen dat je bent veranderd. Hey, Amsterdam, je kan geen goed meer doen. Maar wie dat zegt, die is geen Amsterdammer, want Amsterdam, je bent nog net als toen. En kom je terug na heel wat jaren, dan zeggen ze: Mogen, dat is dood. Maar ik geloof niks van die verhaal, als ik zo doe, de stad heel loopt. De kalplaats stond nog steeds de katten, de nieuwe dag drukker dan ooit. Ik zie een jochiapels jatten, ne Amsterdam verandert nooit. Op zondagmiddag naar de vallen, en als je langzaam liep, dus zag je meer. Oh, nog de met z'n allen, de stoof slechts keer op en neer. En zondagavond was het knokken, het hinderde niet tegen wie. Tot de politie dan kwam, fokken, de vochten we wel tegen die. Hey Amsterdam, ze zeggen dat je bent veranderd. Hey Amsterdam, je kan geen goed meer doen, maar wie dat zegt. Die is geen Amsterdam, Want Amsterdam Je bent nog net als toen Die dronken vent die in portiek lag En mijn ma die dorst niet naar hem toe Toen pa vroeg of hij zo'n ziek was Zei nou nee, alleen maar moe De dus zoveel is er niet veranderd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 want Amsterdam, je bent nog net als toen. Wat vreemelingen, junkies, grelen, ons maken ze ermee niet bang. Ze kunnen ons nog meer vertellen tot allemaal bij Amsterdam. Zeggen dat je bent veranderd, hey Amsterdam, je kan geen goed meer doen. Maar heb dat zegt, die is geen Amsterdamme, want Amsterdam, je bent nog net als toen. Hey Amsterdam, je bent nog net als toen. Op vrijdag 24 april rond half elf in de avond zijn twee personen beroofd van hun jassen. De jongeren moesten onder bedreiging van een steekwapen hun spullen afgeven. De vijf verdachten zijn mogelijk gevlucht op twee donkerkleurige scooters van het type Zip. Uit de verschillende verklaringen blijkt dat er tijdens de roven meerdere andere personen op het Lumière-strand aanwezig waren. Dit kunnen belangrijke getuigen zijn. De politie is naar hun op zoek. Het gaat om drie vrouwen en één man van vermoedelijk Aziatische afkomst en rond de twintig jaar oud. Wilt u de segmenten van de verdachte weten, dan kunt u altijd even op onze site kijken. Omroepalmere.nl en dan lokaal nieuws of Almeersnieuws. nieuws. Dit is Almere On Air. Ik zeg anderhalf meter, kom hier in mijn oor aan binnen. Anderhalf meter, anderhalf. Ik zeg anderhalf meter, kom hier in mijn oor aan Anderhalf meter, Ra, zou je moeten weten: ba, ba, ba. klappen ga je eten. Als je dichterbij komt met je mond kan die stappen van je meten Doe je in je elleboog, stof je dept Beweeg met die met mo Handschoenen aan is in de mode gek Maar denk niet dat je daarom geen corona hebt shit blijft plakken aan je gloves 1 meter 10 is geen love Als is je in mijn team geen hand Voordat ik op de IC land Anderhalf meter Was het? Eh, eh. Wat zeg je? Het heb je net geleden. Ah, ah, meisje, je bent hoppiesmeren. Nu wil je praten over hygiëne. Jouw grafelijke feest, want ik ga Praat met u, mij komen adem in. Wat jij moet drinken, is alles het reinde stijf. In de lucht, klap, papa, gelijk. Zindelijk. Je blijft, blijf, blijf me zoeken. Ik schiet je en je moeder, blam, blam. Anderhalf meter. Anderhalf, ik zeg ander. play for op afstand, afstand, af staan af staan af play for come near me all that bitch oh af staan af staan play for af staan af staan play for come near me all that bitch oh oh come near me all that bitch Jess Scottie en is de Pirate zijn we aan het einde gekomen van dit uur van Almere Actueel op deze natuurlijk perfecte dag, beetje zonnetje, een beetje zonnetje, toch een beetje sneeze. Ik had het graag heel anders gezien, maar toch. Zometeen na het nieuws ben ik weer bij terug met nog een tweede uur Almere Actueel op Almere on Air.